11 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Zo'n twintig voormalige Britse militairen worden binnenkort... door de politie gehoord voor hun rol tijdens Bloody Sunday. Dat meldt de Sunday Times op basis van anonieme bronnen. Op zondag 30 januari 1972... werden 14 katholieke betogers doodgeschoten door Britse soldaten. Mocht het tot een strafzaak komen... kunnen de oud-militairen -oud worden vervolgd voor moord... Het Britse ministerie van Defensie is al bezig om advocaten te zoeken die de gepensioneerde militairen moeten bijstaan. In Australië is de noodtoestand uitgeroepen voor de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Er woeden al dagen bosbranden. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De temperatuur gaat de komende dagen omhoog en de wind trekt aan. En bij een noodtoestand hebben reddingswerkers extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld om gas en elektra af te sluiten. En ook mogen huizen worden gesloopt als de brandweer dat nodig vindt. Volgens de autoriteiten zijn het de ergste bosbranden van de afgelopen 40 jaar. Gevreesd wordt dat ze nog weken aanhouden. De binnenstad van Leeuwarden en een aantal grachten in de stad blijven voorlopig afgesloten. Door de grote brand die gistermiddag in een kledingzaak ontstond, staat een aantal panden op instorten. De brand is geblust. Er is voor zover bekend één dode gevallen, waarschijnlijk een 24-jarige bewoner van een appartement. Tientallen omwonenden zijn geëvacueerd. Het vliegtuig dat gisteren neerstortte in België was eerder betrokken bij een ongeluk, meldt de VRT. In 2000 kwam het toestel kort na de start in de problemen en maakte het een buiklanding. Daarbij raakte van de elf inzittende drie zwaar gewond. Volgens de Belgische omroep zijn er vaker problemen met dit type toestel. De pilatesporter van de Europese luchtvaartautoriteit EASA moet het toestel jaarlijks worden geïnspecteerd op roestvorming. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking... en in de loop van de middag en avond buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het is zacht, met 16 tot 19 graden. Morgen wolkenvelden en in de middag en avond regen. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er een aanvullend alarmmiddel van de overheid. NL Alert.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 Te veel galm? Voor een perfecte akoestiek oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Voor een perfecte akoestiek oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. In Malawi sterven 70 keer meer moeders bij de bevalling dan in Nederland. Wilde Ganzen hielp de bewoners van Singazi bij de bouw van een moederkindkliniek.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij het Tweede Uur van OVT, live vanuit de Smet in Amsterdam. Een feestelijk uur, anders dan anders, want het komende uur wordt hier bekendgemaakt... wie dit jaar de Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen... Dat gebeurt overigens pas tegen twaalf. daarvoor stellen we eerst de auteurs van de genomineerde boeken nog een keer aan voren. voor. En dat zijn Jan Brokke met het boek De Vergelding. Roelof van Gelder met Naar het Aards Paradijs. Els Kloek, Duizenden en Eén Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. Martin Bossenbroek, De Boerenoorlog. En tenslotte Frits van Oosterom. Hij schreef Wereld in Woorden. Ja, en, en het is toch niet helemaal een normale uitzending. Want, want normaal zijn we allemaal altijd... Heel erg ontspannen en hier zindert het toch een beetje. Ik voel lichte nervositeit bij, eh, misschien niet bij de jury... maar wel bij alle andere aanwezigen. En dat zijn uitgevers, fans en familie en vrienden van de genomineerden. En uh, om het allemaal een beetje mooi te maken... hebben wij ook gevraagd aan vijf juryleden... om nou eens kort en helder uit te leggen... waarom het boek dat zij hebben mogen adopteren... Uh, zo'n goed historisch boek is. En dat is ook heel fijn, want kan er maar één winnen. Dan hebben die andere vier ook wat. Dus uh, dat gaan we dadelijk naar luisteren. Ja, en we, we, we beginnen daar maar direct. We beginnen met het boek van uh, Jan, Jan Brokken, het boek De Vergelding. En waarom dat boek nou juist genomineerd is... dat wordt nu toegelicht door Beatrice de Graaf conflict en veiligheid leiden. Beatrice. Jan Brokken geeft er blijk van niet belast te zijn met de dorpse erfzonde. Dankzij heel minutieus onderzoek weet hij dicht bij zijn onderwerp te komen. Opnieuw speelt zijn verhaal zich af in Roon, een Zuid-Hollands dorp... dat sinds de oorlog een geheim met zich meedraagt. Door sabotage kwam daar in 1944 een Duitse soldaat om het leven... Daarna executeerden de bezetters zeven mannen uit Rome en staken alles in de brand. Wie pleegde die aanslag of was het toch een ongeluk? Zijn boek leest als een detective. Het geeft een beeld van goed en kwaad, onthutsend bijeengebracht vanuit het dagelijks perspectief. Brokken is een historicus, of eigenlijk een patholoog anatoom die een cold case ontrafelt. Die functie van de geschiedschrijver als. Iemand die bijdraagt aan het strafrechtelijk onderzoek wordt hier op even elegante als dwingende wijze uitgeoefend. Brokken combineert romantechnieken met historisch onderzoek en waarheidsvinding. Hij gebruikte getuigenverhoren, talloze interviews, duizenden pagina's, processtukken. En net als we denken dat we weten hoe het verhaal eindigt, komt er weer een compleet andere wending. We zijn inmiddels doodgegooid met boeken over de Tweede Wereldoorlog. Maar Brokken brengt micro-aspecten van die oorlog... in een kleine samenleving toch weer heel verfrissend dichtbij. Als een antropoloog gaat hij te werk... en hij laat het beeld van goed en fout kantelen. En zo wordt duidelijk hoe ingrijpend die oorlog... voor gewone mensen nog steeds is. Ja, Beatrice, graag bedankt... Uh... Jan Brokken, uh, Nog iets toe te voegen aan deze. Nee, ik vind het prachtig uh, mooie prachtige omschrijving van, uh, van het boek. Ja. <laughs> kan niet beter. Kan niet beter, dus ze zijn eigenlijk alweer klaar. <laughs> ja. Nou, zullen je toch maar even doorgaan? Die, die, die dorpse erfzonde, wat, wat, wordt daar, wat zou Beatrice daarmee kunnen bedoelen? Dat alles in een dorp met de manteldeur, et cetera? Ja, er is uh, geheimzinnigheid ontstaan na de oorlog. En dat is onder andere ontstaan omdat er nooit goed onderzoek is gepleegd... naar wat er nou precies gebeurd is op 10 en 11 oktober... 1944. Eigenlijk had ik dit boek uh, niet uh, mogen schrijven. Uh, de justitie had het onderzoek moeten doen. Het had goed uitgezocht moeten worden. Uh, er is ook een proces geweest. Degene die opdracht heeft gegeven tot deze executies... over Smits Schmid is gearresteerd in 1949. Er is in 1950 een proces in uh, Rotterdam geweest tegen hem. Hij is veroordeeld. Hij werd een van de gevangenen van Breda... Uh, maar dat, dat, dat proces is uh, ja, heel haastig gevoerd. Er waren maar twee getuigen opgeroepen. Uh, een van die getuigen was voormalig hoofd van de SD in Rotterdam. Niet de aangewezen persoon, lijkt me, om licht te werpen op deze zaak. Uh, dus dat. Uh, ja, uh, het had uitgezocht moeten worden door justitie. Ja. En het is natuurlijk uh, 40, 50, 60 jaar later heel wat moeilijker uit ja. te zoeken dan ja. toen. Ja. Dus jij, jij, hebt, jij hebt overgedaan wat justitie heeft laten liggen, zeg maar kort door de bocht. Maar ik begrijp eigenlijk, ik meen te weten, maar misschien vergis ik mij, dat. Uh, dat er een dorpsgenoot geweest is die heel veel van het onderzoek gedaan heeft. Ja. Gaat hij straks ook een deel van die 20.000 krijgen als jij het wordt? Uh, daar zullen we het nog over hebben. Eerst moeten we die 20.000... En, en nog even een ander vraagje tussendoor. Je uh. bent een van de twee hier aan tafel... die niet alleen voor de Libris Geschiedenisprijs... maar ook voor de ACO Literatuurprijs is genomineerd. Als je blind mag kiezen, welke van de twee? Nou, ik ga voor de dubbel. Juist. Ja, ja, ja. Even ja, doen ja. Ja. Oeh, helemaal tot slot dicht je jezelf een grote kans toe. Uh, ja, het, het was eigenlijk ook het probleem tijdens het schrijven van uh, dit boek. Ik uh, moest voorkomen dat men zou zeggen alweer een boek over de oorlog. En tijdens dat schrijven heb ik me dat wel heel uh, sterk voor ogen gehouden. Dat het toch een heel andere invalshoek moest zijn. Maar de uh, vorige prijswinnaar... dat was een boek over de Tweede Wereldoorlog. Dus, uh, ja, maar <laughs> ja, dat is je, je kansen, wat dat betreft. <laughs> uh, dus, ik, ja. ik, ik dacht dat de vorige winnaar... een boek schreef met name over, zoals dat ziek heet... de herinnering en de receptie. Ja, de Wereldoorlog. en daar gaat mijn boek natuurlijk ook over. Ja, ik, Het gaat ja. over herinnering... en... Uh, uh, Daarom is het bij het onderzoek zijn interviews betrokken geweest, 185. Juist om hoe hebben gewone mensen nou die oorlog in mijn dorp beleefd. En dat, dus dat, dat herinneren dat, dat, dat speelt een hele belangrijke rol in dat boek. En wat herinnert men zich en hoe herinnert men zich. En is het wat jou zelf betreft een prijswinnaar? Uh, ik hoop het wel. Ik hoop het absoluut. Ja. Goed, Jan Brokke, bedankt. Uh, een heel ander soort boek nu. De, de Lexicon met 1001 Vrouwen van Els Kloek. En uh, dat boek wordt geïntroduceerd door emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet de Rooij. Piet. De geschiedenis is wel eens vergeleken met een huis. Een huis met vele kamers. En wat blijkt? De meeste kamers zijn ingericht door nationale staten en bevolkt door mannen. Een soort popla-bevolking, zou je kunnen zeggen... van koningen, keizers en de admiralen. Dit boek geeft de samenstelling van het huis... een wat normaler aanzien... door in één klap duizend en één vrouwen in het huis op te nemen. En vrouwen, zoals in het voorwoord van het boek wordt eh, vastgesteld... vrouwen zijn net gewone mensen. Sommigen leveren grootste prestaties en anderen bakken er heel erg weinig van. Het boek opent met Cunera. Vermoedelijk in 337 gewurgd door een jaloerse koningin. Het drama zet meteen vol in. Zij werd vervolgens wel heilig verklaard... maar is door de katholieke Kerk in 1969... weer uit de heilige kalender gehaald en geschrapt. Dit boek is dus haar laatste rustplaats. De laatste foto van dit prachtige... Uh, boek met ook een zeer indrukwekkend systeem erin. De laatste foto is van Anne Frank. Zo zie je hoe door de tijd heen zeer verschillende mensen daarin zijn opgenomen. Het is een prachtige serie die je doet denken aan, de, aan het Engelse genre van de short lives. Korte, kernachtige biografieën. Er is een ander aspect wat een rol speelt in dit boek. Het is geschreven. Met alle lemma's door 300 auteurs. En bovendien is de uitgave gefinancierd door 500 ongeveer crowdfunders. En dit alles onder de vaste hand van Els Kloek... zonder wie dit boek niet tot stand zou zijn gekomen. Het is niet een boek wat je in één ruk uitleest. Duizenden en één vrouwen wordt zelfs mij wel te veel, wat dat betreft. Maar het is wel een boek om regelmatig in te bladeren... en je te laten verrassen, te ontroeren... En een enkele keer zelfs om je over op te vinden. Ja, Piet, de Rooij, bedankt. Je mag, want elke spreker dat is ook zo leuk, die gaat naar een, een spreekgestoelte en spreekt. Als, en je hoort het ook aan de toon, het wordt gelijk een beetje een dominees toon. Heel goed gedaan, Piet. Uh, uh, Els Kloek, heeft Piet de Roy het begrepen? Ja, volgens mij wel. Nou, inderdaad, uh, die vergelijking dat uh, geschiedenis een huis met vele kamers is... dat vind ik uh, heel mooi gevonden. Ik heb zelf altijd bij het maken van dit boek het gevoel gehad... dat ik een soort stad aan het bouwen was. Dat is misschien... Uh, vanwege de hoeveelheid werk dat het niet voelde als een huis... maar als een hele stad. Maar uh, ja, en het is denk ik een heel erg uh, bevrijdend boek ook. Omdat je... Uh, er wordt niet voorgezegd wat je van die vrouwenlevens moet vinden. Je mag er gewoon zelf... Uh, je wordt eigenlijk aan het werk gezet als lezer. Door uh, ja, gewoon te kijken van... God, wat, wat, wat, wat stelden vrouwen nou eigenlijk voor in het verleden? Wat voor rollen konden ze überhaupt spelen? En dat is toch een soort uh, vergeten bladzijde in de geschiedschrijving. En uh, daar heb ik geprobeerd iets aan te doen. Ja, jullie geprobeerd iets aan te doen. Hè? Maar daar komen we misschien dadelijk nog op. En nu is het voor de tweede keer dat je bent genomineerd... voor de Liedersgeschiedenisprijs. Ja. Uh, hoe denk je dat dat gaat aflopen? Wordt dat een beetje uh, nou, een Eintje ik... Davids verhaal? Of ja, ga je, ga je hem winnen deze raam. keer? Nee, ik denk driemaal scheepsrecht. Driemals scheeps, dus <laughs> maar de tweede keer is ook goed hoor. Ja, ja, ja. Even, even terug naar jouw lexico. Want je, je, je zegt ergelijk dat, dat, dat door de grote verzameling die het is, het meer zegt dan uh, de verhalen van die vrouwen alleen. Het zegt ook iets over de geschiedenis zelf. <hums> Nou, kijk, dat ligt eigenlijk. Ik zie dat een beetje anders. Ik ben ooit in de jaren zeventig de vrouwengeschiedenis ingerold. En ik heb eh, eigenlijk, om het heel eerlijk te zeggen, had ik dat na tien jaar wel een beetje gezien. Maar dan kleeft het aan je. Dan ben je vrouwenhistorica. En toen ben ik op zoek gegaan naar een manier om daar toch eh, op een zinvolle manier. Een, draai aan te geven die ik zelf ook prettig vond. En daar, dat is een hele lange zoektocht geweest. Maar rond het jaar 2000 heb ik uh, dit bedacht. En het is aanvankelijk... Uh, rond het jaar 2000? Ja. ja, ja. Ik uh, denk dat ik er sinds 1998 mee bezig ben geweest. En uh, aanvankelijk was het een website. Maar ik heb altijd geweten, samen met uh, mijn uh, trouwe redacteur Anna de Haas... we hebben altijd tegen elkaar gezegd... en als die website af is, dan gaan we er een boek van maken. Ja, en als je nou in je eigen woorden moet zeggen... wat dit boek uh, toevoegt aan wat we wel en niet weten... van die uh, duizenden jaren vrouwen van Cunera tot Anne Frank. Wat voegt het toe? Um, Jee, wat moet ik daar nou toch op zeggen? Ja, het lijkt me een fijne um, normale vraag eigenlijk. Dus kom maar. Wat voegt het toe? Uh, nou de, uh, de leemte in onze kennis is uh, enigszins uh, opgevuld. Uh, die vrouwengeschiedenis uh, waar ik het over had van de jaren 70... die probeerde altijd... Uh, Tenminste, dat was het uh, idee. We wilden vrouwen zichtbaar maken. En dat heb ik geprobeerd met dit lexicon te doen. En ik heb dat geprobeerd op een... Uh, en dat is denk ik ook de kracht van dit boek. Op een biografische manier. Ik heb vrouwen uh, laten zien als individu. Dus niet als groep. He, maar als allerlei individuen die op alle mogelijke manieren een rol hebben kunnen spelen. En ik denk dat dat enorm veel toevoegt aan ons beeld van de Nederlandse geschiedenis. Ik noem het ook altijd graag uh, de, een soort achterkant van de Nederlandse geschiedenis. Uh, die verhalen van uh, de rol die mannen hebben gespeeld in de loop der eeuwen, ja, die kennen we wel. Maar van die vrouwen zijn ze eigenlijk vaak veel meer vergeten. Ja. En door naar de rol van vrouwen te kijken, zie je opeens van overrek. Dus zo ging het toen toe. Omdat vrouwen zijn ook heel erg down to earth eigenlijk. Ja. Ja. Dus het gaat niet zo. Dat weet elke man uit ervaring heeft. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja, um, ja. Um, dus er waren veel meer vrouwen dan feministen. Gaat niet om feministen per nee, se. Dat nee, dat bedoel ik. Ja. Ja. Uh, ga jij de prijs als jij hem wint delen met al die andere 300 euro Nou, auto's? ik heb uit te rekenen. Dan uh, zou het uh, 20 euro per lemma zijn. Mm -hmm. ja, ja, ja. Nou, dat is toch leuk? Ja, oh, oh. <laughs> ik weet niet. Uh, ik moet daar nog eens wat op bedenken. Eigenlijk wil ik uh, dat geld gaan gebruiken om door te gaan. Want we hebben nog een groslijst van 520 ste eeuwse... Uh, vrouwen die eigenlijk ook een lemma verdienen. Dus misschien komt er een supplement. Ja. Of, of 2002 vrouwen, oh. dat je het nog een keer verdubbelt. Nou, ik dacht meer aan 505. Ik, dacht, ik, houd, ik houd even wat bescheidener. Goed. Nou, over een, over een half uur. Mag ik nog ongeveer? even ja? uh, de naam van Irma Boom noemen? Want uh, zij heeft ervoor gezorgd... dat het er zo ongelooflijk prachtig uitziet. De vormgever. De vormgever. En, de vormgever. en uh, zij heeft... Nou ja, ik denk dat... Uh, dat haar bijdrage aan dit project wel uh, gezorgd heeft voor het grote succes ervan. Oké, okay. dat is hierbij gezegd. Dan gaan we nu naar De, de Boerenoorlog van Martin Bossenbroek. En dat boek wordt aanbevolen door de hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, Frans Smits. Ja, en ik richt mij eigenlijk vooral tot Martin zelf. Uh, en laat ik maar beginnen mee te zeggen dat het eigenlijk gewoon een mannenboek is, hè. Uh, dit op aansluiting van vorige. Uh, beste Martin. Voor de gewone lezer moet het haast lijken. alsof er een nieuwe ster aan het hemelgewelf is verschenen. Ossebroek met de Boeroorlog. Kenners weten beter. Je had al een paar meesterwerken op je naam staan. Ik noem Holland op zijn breedst. Uh, een boek uit 1996 over het nare hysterische nationalisme in ons land. Uh, en. Dan was er in 2001 een ander meesterwerk, De Meeldstreep... over terugkeer en opvang naar de Tweede Wereldoorlog. En toen was je opeens verdwenen. Het bleek dat je begonnen was aan een carrière bij de Koninklijke Bibliotheek. Dat ging goed. Op een gegeven moment was je zelfs directeur... wetenschappelijke en culturele betrekkingen, wat dat ook dan mogen wezen. Maar het ging mis bij de KB... Grote instellingen zijn altijd best benesten. Nederig aanvaarde je toen een docentschap aan de Universiteit van Utrecht. Heel vervelend voor jou, maar heel fijn voor ons. Want je betrok een zolderkamer en schreef er de Boerenoorlog. Alleen al vanwege die onverschrokken uh, comeback... verdien je volgens mij de Libris Geschiedenisprijs. Maar er is meer. Waarom is de Boerenoorlog een belangrijk boek? Allereerst om de vorm. Je introduceert technieken uit de literatuur... en de literaire non-fictie die de geschiedschrijving... volgens mij een behoorlijke stap vooruit helpen. Ik doel op je keuze om het verhaal op te hangen aan drie hoofdpersonen. Straks zal wel uitgelegd worden wie dat allemaal zijn. Deze techniek verhoogt enorm de betrokkenheid van ons lezers. Dan het onderwerp. De academische geschiedschrijving, zeker in Nederland... durft amper meer brede onderwerpen aan te pakken specialistische navelstaarderij is Bolto. Juist het brede lezerspubliek wil bijgepraat worden... over onderwerpen die er te doen. En op het eerste gezicht heel muf en saai gebeuren als de boerenoorlog... heb je helemaal opgefrist en bij de tijd gebracht. Dat is heel knap. Oh, wat hoop ik dat je die prijs wint. En dat die je zal inspireren om ons op te vrolijken... met nog heel veel meer mooie verhalen. Goed. We mogen eigenlijk best wel af en toe even applaudisseren... voor al die stalmeesters. Martin Bossenbroek, uh, je hebt al twee meesterwerken geschreven, hoor ik net, van Frans Smits. En al die twee keer niet genomineerd. Hoe is het mogelijk? Um, ik moet even op adem komen, Jos. Want hier word je natuurlijk wel stil van. Van, van, uh, van, dit soort, van deze woordenvloed van de altijd zo zwijgzame uh, Frans Smits. Dat is, dat, is dat is wel heel bijzonder. Ja, hij kan inderdaad. het wel, hoor. Ja, dat, dat blijkt. En dat hij dit moment heeft uitgekozen en voor mijn boek daar... Ja, ik, ik, ik, dat kost moeite om... Maar goed, wat was die vraag? Sorry. Nou, ben je een beetje mee? Bij, bij, bij, bij, uh, begin ik op aarde te komen? Ja. Goed. Ik, ik kom op nou, tweede, stel dan uh, maar gewoon waarom we jouw boek moeten lezen... en waarom het ertoe doet en hoe dat met die drie hoofdpersonen zit. Nou ja, dat is heel eenvoudig. Het is een, het is een mix van, van een, een historische wetenschappelijke analyse... En, uh, gebruik dat van, gebeurt vaker. Jawel, ik, het, is ook een, het is een mix, ik ben dus bezig. <lacht> uh, van uh, historische wetenschappelijke analyse en het uh, gebruiken van uh, verschillende invalshoeken, dus perspectiefwisselingen. En dat verbonden door uh, uh, hoofdpersonen van vlees en bloed. En dat ja. lijkt me, ja, zoals Frans ook zei... dat is ja. denk ik wel een, een wat, wat... maar een heb ik aanpak. Ja. Nou, nou, nou liep Els al heel lang met dit idee rond. Ik kan me zo voorstellen... jij hebt dat, dat eerste meesterwerk... wat net genoemd werd... dat ging over die nationalistische periode in Nederland. Daar speelt de Boerenoorlog ook een belangrijke Absoluut, rol in. Ja. Had jij toen al het idee... dat moet een apart boek over de Boerenoorlog kopen? Loop jij ook al 15 jaar rond? Uh, nee, ik ja? had het idee... In, in dat boek, Holland op zijn breed... kwam ja. één persoon voor, Willem Leids, ja. een, een Nederlandse jonge jurist die een bijzondere rol heeft gespeeld in de aanloop naar de boerenoorlog... en ook tijdens de boerenoorlog. Die komt tamelijk uh, prominent voor in hond op breed. Maar dat is in 1996. Ik heb er toen nog niet veel meer mee gedaan... dan nog een apart artikel over hem geschreven. En vervolgens had ik wel in mijn achterhoofd van... ja, dat zou wel eens leuk zijn om uit te vissen... waarom zo'n jonge jurist daar op die afgelegen transvaalse hoogvlakte... zijn toekomst zoekt. Maar dat is blijven liggen. Uh, het schijnt dat ik voor de KB heb gewerkt in de tussentijd en ja. daar allerlei dingen heb meegemaakt. Als ik, uh, <laughs> al het gas is dus uh, al voor ja, je voeten ja, weggeslagen. Ja. Mag geloven. Maar gelukkig kwam daar de, de reddende engel van uh, mijn uitgever Frits van der Meij. die uh, mij uh, uh, vroeg of ik niet eens een mooi episch verhaal over de boerenoorlog wilde schrijven. En toen dacht ik van, aha, Willem Leijts, die heb ik nog in mijn achterhoofd. Ja, en dat ja. is het begin geworden van en, een van de, dat is de eerste hoofdpersoon. Precies, van en er zijn nog er twee andere. En het aardige van je boek is natuurlijk dat ze die hoofdpersonen allemaal... vanuit een verschillend perspectief uh, een, een plek ja. hebben in die, in, die, in die rare, nare, harde... en ook wel avontuurlijke boerenoorlog die ook zwaar geromantiseerd is. Nu zei uh, nu hoorden we net een mannenboek... Um, Vind je dat ook? Want, die, want de, de vrouwen van uh, die meneer Leids, die, die komt ook vaak in het boek voor. En die ja. klagen me dat het allemaal zo warm is en zo stoffig, et cetera, et cetera. Vind jij het ook een mannenboek? Ja, dat, dat, uh, ik denk dat het in ieder geval een mannenboek is. De hoofdpersonen zijn mannen, maar er zijn prominente bijrollen voor vrouwen. Voor Louise Leids, inderdaad. De, de vrouw van, van Willem Leitz. Um, en uh, de, de moeder van Winston Churchill... komt er um, niet prominent... maar toch had tamelijk... Uh, ja, op, op, opvallend in voor enkele keren. En de meest opvallende vrouw... in het verhaal is Emily Hobhouse Dat is, je kunt zeggen... De, de Florence Nightingale van de boerenoorlog. Met als bijzondere kenmerk... dat zij het opnam voor de boerenvrouwen en kinderen... die werden geïnterneerd door de Engels. Dus zij nam het op voor de tegenpartij. En... Daarom heb ik haar gebruikt. Omdat dat dramaturgisch heel goede mogelijkheden gaf. Om die ellendige omstandigheden in die kampen. Ja, door haar ogen te laten zien. En te laten vervolgens met haar pen. Te laten beschrijven in Engeland. Dus kortom vraag. Een mannenboek ja zeker. Maar ik weet inmiddels dat sommige vrouwen het ook erg een ja, mooi ja, boek Dat van. zou ik graag lezen. Nou, niet, nou. Is iemand aan tafel hier bijvoorbeeld. Die een boek van een tegenstander heeft gelezen. Eigenlijk überhaupt. Ja. Is er iemand die het boek van Martin gelezen heeft. Van de andere genomineerden? Ik heb Martin, is het enige boek wat ik niet gelezen heb. En voor de rest niemand heeft Martin gelezen hier aan tafel. Ja. Nee, oké, okay, dat is helder. Uh, Martin, even nog kort. Um, jij bent een van de twee hier aan tafel... die ook genomineerd is voor de ACO Literatuurprijs. Nu heb ik aan uh, uh, Jan Brokken gevraagd... welke van de twee liever. Voor jou als historicus hoef ik dat natuurlijk niet te vragen. Nee, uh, dat hoef je niet te vragen. Ik, ik zal st uh, Jan straks uitnodigen om even mee naar buiten te gaan. Goed. <laughs> Goed. Dan is nu... Uh, Martine Gosling eh, achter de teder gaan staan. Eh, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. En zij is hier aanwezig als pleitbezorger van het boek... naar het aardsparadijs van Roelof van Gelder. Martine. Ja, weer een uh, mannenboek, maar niet juist, Want uh, wij, wij vrouwen genieten er ook van. Een laudatio voor Roelof. Roelof van Gelder heeft voor zijn naar het aardsparadijs... een beetje voor God gespeeld. Van Gelder heeft namelijk een mens geschapen... De mens Jacob Roggeveen. En Van Gelder deed dat vanuit het niets. Er waren nauwelijks primaire bronnen voorhanden, zoals brieven en dagboeken. En dat verdient lof, grote lof. Want Jacob Roggeveen komt tot ons als een echt mens van vlees en bloed. Hij is een hardnekkig man, een doorzetter, een querilant, een man met een missie. Jacob heeft de mystieke passie voor het vinden van een paradijselijk land... ten zuiden van Argentinië van zijn vader geërfd. Hij gaat ernaar op zoek, in 1721. Maar waarom? Jacob is verbannen uit zijn thuisstad, Middelburg. Vanwege zijn keuze voor het hattemisme. Een geloofstroming die niet in één zin te duiden is. Maar zoek het in de hoek van Spinoza, vrijdenkers en libertijnen. De Volkskrant noemde dit een jongensboek... En dat klopt, maar het is veel meer dan dat. En ook al ken je de uitkomst van het plot... Jacob Roggeveen ontdekt het paradijs niet, maar wel Paaseiland. Elke bladzijde neemt je mee in een periode... waar we over het algemeen niet heel veel van weten. Op politiek, religieus en maatschappelijk gebied. Roelof heeft wederom een heel groot boek geschreven... dat getuigt van ambitieus en nauwgezet onderzoek... Een liefde voor verre kusten en een fascinatie voor dwarse mannen. Ja, en mag best nog een keer. Ja. Rudolf van Gelder, ik, ik zag je een oh. beetje wazig beginnen te worden en wegdromen. Misschien wel van een paar, nou ja, niet te flauw worden. Uh, klopt dat? Ja, dat kan ook niet anders bij zulke mooie woorden. Ja. Dat je wegdroomt en ja. denkt, nou... Is het echt zo mooi? Ja, kennelijk wel. Ja, Daar was je niet helemaal zeker van tot nu toe? Ik vermoedde het wel, maar nu staat het vast. <lacht> ja. Ja. Zeg, je, je boek dat opent een soort. Uh, ja, opent je, ja, laat, laten we het even proberen het helder te krijgen. Wat, wat nou het belang is van jouw boek als je die 17e-eeuwse avontuurgeest. dat verlangen naar een paradijs, die zoektocht die eigenlijk al eeuwen plaatsvindt. Uh, te begrijpen? Wat, wat voegt jouw boek in dit verband toe? Nou het uh, laat om te beginnen zien uh, hoe deze man, deze Jacob Roggeveen in zijn tijd zat. Um, ja wat wel de vroege of de radicale verlichting heet. Dat, dat Die denkbeelden zijpelden ook door tot Middelburg waar Roggeveen vandaan kwam. Ik heb geprobeerd om uh, duidelijk te maken hoe hij daarin zat en hoe hij ook twijfelde tussen ratio en geloof. En um, uiteindelijk gaat die man dus op reis. En hij staat te boek in allerlei encyclopedieën... met kleine regeltjes als ontdekkingsreiziger. Nou, dat was hij ook. Maar een buitengewoon on, ontypische ontdekkingsreiziger. Het was meer, deze man was een intellectueel. Hij was een jurist. Die, die blijven meestal thuis, wou je zeggen. Mm. Ja. Ja. Ja. ja, die gaan niet op een schip met uh, het idee... dat je 10% kans hebt om het te overleven... Voor twee jaar op reis, dat komt zelden voor. Ja. Dus het is een heel atypische man. Geen man met. Uh, nou ja, die. Die, die, die. die uh, waarvan je denkt, nou, die, die klimt in de mast... en die uh, brult het scheepsvolk toe. Nee, een ja. fijnzinnige intellectueel. Een ja. ja Dat idee heb ik bij jou ook niet, Roelof. Hoe, hoe, hoe, hoe heb jij het gedaan? Ben jij hem werkelijk nagereisd... of heb je hem alleen maar in het archief nagereisd? Ben jij uh, ik ben hem, aan boord gegaan? Uh, ik, ik, ik ben helemaal naar Middelburg gereisd. <lacht> Vele malen zelfs. Om daar in het archief de sporen te vinden van de man. En ook in de stad natuurlijk. Ik ben niet naar... Ik heb niet die reis nagereisd. Had ik wel willen doen, maar dat is zo bewerkelijk en zo uh, kostbaar... dat ik daarvan heb afgezien. Maar ik heb het natuurlijk op kaarten, oude kaarten, precies uh, gereconstrueerd... en met Google Earth en weet ik wat uh, allemaal... Dat uh... ja, is toch wat anders dan aan boord stappen. Ja, dat ja, ja. ben ik helemaal met je eens... Ja. Maar het had niet zoveel toegevoegd... is mijn, uh, mijn uh, analyse uiteindelijk geweest. Die, die... Als ik op Paaseiland was geweest... Hè, wat zijn beroemdste mm -hmm. wapenfeit is... ja, dat, dat ben je in één dag... heb je het gezien. En mij ging het om Paaseiland in 1722. En niet Paaseiland, Paaseiland. nu. Ja. Dus ja. daarom heb ik dat niet gedaan. Maar verder heb ik me natuurlijk... zoveel mogelijk in die man... ja, proberen te verdiepen. Ja, zonder te veel... te psychologiseren, want dat... Dat, dat wil je zeker. Wat Martine ook zei. Er eh, eh, <tmie> is heel weinig materiaal. Maar toch uh, is er een man van vlees en bloed uh, ontstaan. In dat boek. En ik ben heel dankbaar voor Martine. Dat ze dat ja. eruit heeft gehaald. En ook heeft. Uh, hoe moet ik het zeggen. Uh, de nadruk erop gelegd. Dat er, dat er zo weinig materiaal is. Ja. Wat ik. Wat ik zelf, als uh, om dat modieuze woord uitdaging maar eens te gebruiken... een uitdaging vond, kan je ondanks het gebrek aan dichtbij materiaal... geen brieven, geen dagboeken, toch een man tot leven brengen. En kennelijk is dat gelukt. Ja. Is dit uh, als je... Er werd net gesproken over verschillende meesterwerken van Roelof van Gelder. De, de, de, de complimenten vliegen vanochtend over tafelen. Binnenkort zit hier de geschiedenis bij elkaar... waar de rest van de wereld een puntje aan kan zuigen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het zijn jullie van allemaal van harte gegund. Is dit tot nu toe je eigen beste boek? Nou, ik heb een, nog meer... Een, ik heb een, niet een zwak voor deze Jacob Roggeveen gekregen... want het was een wat, wat stugge, stugge, tegendraadse man... En blij dat hij hier niet aan tafel zit. Want, of in de zaal zit. Want hij, hij had dit niks gevonden. Beetje, hij had wel een ereplaats ge, geëist hier ergens. Nee, ik heb tien jaar geleden een boek geschreven. Over een VOC-matroos. Een verder volkomen historisch gezien. Niet interessante man. Maar wel interessant. Omdat hij staat voor honderdduizenden matrozen. Waar we helemaal niets van weten. En die man heb ik ja, moet ik het zeggen, uit, uit, uit het verleden een tweede leven gegeven. En op die man ben ik meer gesteld dan op Jacob Roggeveen. En, en daardoor misschien ook wel iets meer op dat boek. Ja, we kunnen ons dat zomaar voorstellen, na, na wat je hebt uitgelegd. Goed. Dan zijn we nu alweer aan de laatste van de vijf genomineerde boeken toe. Wereld in Woorden, geschreven door Frits van Oosterom En nu eerst kort aangesprezen door Pieter Matthijs Gijsbers, directeur van het Openluchtmuseum. Frits van Oogstroms boek Wereld en Woorden is een magistraal boek. Een boek dat veel meer geeft dan de subtitel... Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400 suggereert. Het is een boek dat gaat over woord en geschrift. Over schrijvers, geoefenden en amateurs. Over perkament en papier, over opdrachtgevers en consumenten. Over kloosters en devote geestelijke. Over expanderende steden. Over trotse burgers. Over grensgangers. Een brede cultuurhistorische studiekortom... over het ontstaan van een samenleving... waarin schrijven en lezen in het Nederlands vaste voet krijgen. Het is ook en vooral een boek over mensen. Over mensen die de loop van de 14e eeuw steeds meer gaan lezen en schrijven. Over zichzelf, over God, oorlog, geboorte en dood. Mensen die met hun gevoelens en ambities bovendien... door Van Oostroms creatieve pen springlevend worden gemaakt... In wereld en woorden vervaagt de tijd. Soms vergeet je dat het gaat over 700 jaar geleden. In de traditie van Huizinga, Dubuis en Le Goff, om maar eens wat te noemen... brengt Frits van Oostrom een complexe en contrastrijke eeuw dichtbij. Op meeslepende wijze vanuit het perspectief... dat Beurtlings panoramisch en microscopisch is. En ook in Van Oostroms boek gaat de 14e eeuw gebukt onder pest, honger en dood. Prachtig is dat. Maar tegenover dit zo bekende beeld plaatst de auteur de opmerkelijke literaire creativiteit van die eeuw. Vol experiment en durf. Een paradox die door Frits overtuigend wordt verklaard bij behulp van het concept van de creatieve destructie. Onder druk wordt alles vloeibaar, concludeert hij. Was het juist de crisis die innovatie uitlokte? Ik heb het idee dat de auteur hier een spiegel voor hangt aan ons, die in een soort crisistijd leeft. Onder de indruk is de jury tenslotte ook, en heel sterk van de toegankelijke wijze... waarop het boek de lezer leert lezen. En hem de ogen opent voor de schoonheid en de magie van de middeleeuwse tekst. Is dat niet het belangrijkste? What if, schrijft Van Oostrom, als het Egidius lied... had ingezet met geliefde vriend waar best toe bleven... en niet met die betovende voornaam. Dit boek mag in geen enkele boekenkast ontbreken. Ja, maar... Frits, Frits van Oostrom, uh, waar zal ik nou op beginnen? Uh, er, is, er is veel lovends gezegd, maar eerst maar even de geschiedenis van Frits van Oostrom als auteur. Heel, heel, heel kort. Uh, Marland Wereld heeft geloof ik ooit, of geloof ik, geloof ik helemaal niet, dat weten we zeker, de ACO Literatuurprijs gewonnen. Dat staat vast, ja. Uh, dat staat vast, precies. Uh, past daar nog in jouw prijzenkast uh, de Libris Geschiedenisprijs bij? Altijd uh, zeer welkom. Goed. Ja. Ja. Um, in een rijtje genoemd worden met Duby en Huizinga. En Le Goff. En Le wiens, Goff. Wiens lunchen we hopelijk niet bederven hiermee. <lacht> ja, dat is niet kinderachtig. Uh, wat ook niet kinderachtig is, is de term creatieve destructie. Kunt u dat even toelichten? Ja, creatieve destructie is een, is een concept uh, dat ik ontleend heb. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje wat je verhaalt is lekker. Maar aan de economische theorieën van Schoenpeter. Die iets dergelijks... Doe maar. En het hele verhaal is, is waarschijnlijk te lang om hier te doen. Maar het komt erop neer dat volgens Schoenpeter... die erg gelooft in het kapitalistische systeem... Uh, het wezen daarvan is innovatie. Dat betekent dat er nieuwe producten moeten komen. Dat gaat met pijn gepaard. Want je bent gehecht soms aan oude producten. Dus dat doet, ja, het voelt even vreemd. En vooral is het heel vervelend voor mensen die oude producten produceren. Want die zitten dan op dat moment in het verkeerde spoor. Dus er hoort vernieling bij. Maar, zegt Schoenpeter, peter wees maar blij. Want het systeem berust daarop. Af en toe vernieling is goed. Want daar komt weer iets nieuws uit voor. Ja. En is die 14e eeuw dan zo'n eeuw van... Nou, de 14e eeuw is zonder enige twijfel een eeuw vol, vol destructie. Ja, Barbara Takman, mocht iemand te noemen, heeft dat heel zwaar aangezet. Maar, maar op zichzelf voor die keuze van de 14e eeuw had ze geen, geen ongelijk. De pest, 30 miljoen uh, doden in een, in een halve eeuw. Hè. Dat, is, dat is een miljoen per week in Europa. Ja, ja dat, dat zijn getallen. Ja. En, en jij hebt die 14e eeuw, dat zijn absoluut getallen. Jij hebt die 14e eeuw bekeken, bestudeerd. En je hebt daar een boek over geschreven waarin ook eigenlijk de de, de de de. net als bij Els Kloek, zeg maar de vrouwen die we tot nu toe niet kenden in beeld komen. Is dat ook een beetje wat er bij jou gebeurt met uh, de bevolking? Leren wij ja. mensen kennen die we daarvoor niet kennen? Ja. Het is geen miljoen per week trouwens. Uh, ik, ik zeker is niet mijn sterkste koele. Ik wilde ooit nog wiskunde <spanning> <tlesket> studeren. <dépend niye> Finsoostroostroostje, onze kennelijk ook <parmal> ja. niet. Ja. Maar grote aantallen. Nee. En sorry. And, no, ja. nou, well. nou de vraag ik was, komen er mensen in beeld die we eigenlijk tot nu toe bij gaan, bijvoorbeeld met zijn boek over de 15e eeuw of bij Turkmen in mindere mate treffen? Ja, die komen zeker in beeld En dat komt ook omdat mijn, mijn eerste vertrekpunt en, en, en voornaamste uh, gebied van aandacht... is die Nederlandstalige literatuur. He, en Huizenga, absoluut meesterwerk Herfstij, vertrekt vanuit de Bourgondische hofcultuur. En dan heb je dus Fransstalige literatuur. Dus terwijl hij een boek schrijft over... Voornamelijk Franstalige geschriften en de daarbij behorende aristocraten. gaat mijn boek over Nederlandstalige geschriften. en inderdaad in hele hoge mate de daarbij behorende stedelijke cultuur. Ja, ja dezelfde de, tijd. De, de, de, de, de, burger, de burgerij ja. versus de elite, zeg maar, de, de adel. Ja, nou ja, die burgerij bij mij ja. is ook nog behoorlijk elitair hoor. Dat, ja. is, dat moet je, je niet al te eenvoudig maar voorstellen. Maar ik zeg ook bewust niet het gewone volk. Nee, nee dat al helemaal nee. niet. Maar nee. Nee. goed, ben je trouwens heel lang met dit boek bezig geweest? Ja. leeft het ook al lang bij je, zoals bij Els en Nou ja, heel, heel praktisch gesproken. Als je het praktisch noemt, uh, is het zes, zeven jaar werk geweest. Maar in wezen zit er heel veel in. Maar, ja, het is een boek over het vakgebied waar ik al mijn hele werkzame leven in, in doende ben. En ik hoop dat dat er ook een beetje in doorstraalt. Het is ook het boek van iemand die, ja, als ik het zo zeggen mag... Al een hele leven met die teksten ja, leeft dat en verkeert. Aardig, wordt Zonder nostalgie in... dat. De... Ik, ik, ik weet niet hoe jij dat zelf ervaart... maar als je dus de recensies leest... dan wordt er over jou geschreven. Dan denk je die Frits van Oosterom die zal al een jaar of zeventig zijn. Want er wordt een ja. beetje over geschreven... hij is over... maar 60. Er wordt over jou geschreven. Dit is zijn zwa zwanenzang. Dit is zijn laatste grote werk. Hoe is dat om dat soort dingen te lezen? Nou ja, dat zwanenzang, dat heb ik aan mezelf te wijten. Uh, ik heb zelf gezegd... dat ik niet meer een dergelijk project ga ondernemen. Dus het is wat dat betreft mijn, mijn laatste boek. Ik ga nog een Engelstalig boek schrijven. Omdat de keuze voor het Nederlands, waar ik, waar ik heel erg veel van hou, en, en de manier waarop ik schrijf, ja, ik in ieder geval kan dat alleen maar in het Nederlands. Dat heeft me dus in het Nederlandse taalgebied een groot publiek opgeleverd. En dat was ook een bedoeling, om, om mensen te laten zien dat die middeleeuwen, dat is het toch eigenlijk, dat die veel interessanter zijn dan je, dan je misschien denkt. En veel dichterbij ook, inderdaad. Maar goed, daar, met die keuze heb ik het internationale wetenschappelijke forum natuurlijk wat minder maar, bediend. Dus even, ik ga even, nog een Engelstalig boek schrijven om even tempo te maken. Het oh, <laughs> gaat prima zo. Dit gaat, dit gaat allemaal heel lekker. Je de, de, um, de laatste grote boek, zeg je nu, in het Nederlands. Is dat een opdracht aan de jury van de Librische Geschiedenisprijs? Allerminst. Allerminst. En ik denk ook niet dat dat in dit stadium nog erg veel zou helpen. <laughs> maar dat Engelse boek wordt ook een groot boek, neem ik aan. Ja, maar meer voor een, voor een publiek van internationale collega's geschreven. Uh, maar, en ook met een iets andere invalshoek natuurlijk. Om die lage landen Europees nog wat meer uh, op de kaart te zetten. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Het zou natuurlijk leuk zijn hè, als de middeleeuwen eens een keer wint. wat meestal wint de 19e of 20e eeuw bij dit soort prijzen. Maar we wachten af. We wachten af. We zijn, we, we zijn er bijna. We hebben de, de vijf auteurs hebben we nu gehoord. En ook waarom ze eigenlijk alle vijf als winnaar zouden moeten worden bekroond. Maar voor we naar de bekendmaking overgaan, eerst nog heel even terugkijken. We zijn tenslotte historici onder elkaar. En dat terugkijken doen we met de winnaar van vorig jaar, Bart van der Boom. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat het allemaal betekent dat winnen van deze mooie prijs. Staat je leven vervolgens helemaal op zijn kop, Bart? Ja, niets, niets is meer hetzelfde. Echt, alles is anders geworden. <lacht> Uh, Staat je leven op zijn kop? Nou, nou nee, ik, ik, heb, uh, uh, ik vond het een hele eer natuurlijk. Uh, vorig jaar was de setting heel anders. Want toen zaten we in die gigantische zaal in het Rijksmuseum. Dus, uh, ja, toen was het op de nacht van de geschiedenis. Ja, ja. daar voelde ik me wel gelijk heel self-conscious. Dat ik dacht, wat, wat doet het middelpunt van het feest nu op dit moment? Wat moet je doen? Moet je buigen? Moet je je vuist ballen? Moet je uh, iets, een dansje maken? Dus dat, dat, dat lijkt me dit wat relaxter. Um, maar ik, ik heb toen gezegd uh, dat ik uh, ook wel erg blij was die prijs, omdat uh, mijn boek uh, probeert een interventie te zijn in een debat wat ook maatschappelijk uh, leeft. Ik, ik, ik val je even in de reden met excuses ervoor, maar leg even heel kort uit wat je boek boekenweers is, is en waar het over gaat, in, in drie zinnen hoor. Want... Het, het, het boek heet uh, Wij weten niets van hun lot, gewone Nederlanders en de holocaust en het gaat over de vraag wat mensen destijds uh, vonden van de jodenvervolging. En wat zij dachten dat er met de Joden gebeurde. Wat ze wisten. Ja. En wat ze wisten. Um, en het antwoord op die vragen is volgens mij dat zij uh, niet onverschillig stonden tegenover de Jodenvervolging. Uh, dat zij eigenlijk de Jodenvervolging zeer afkeurden, ondanks dat de meeste mensen natuurlijk passief waren. Um, en dat zij maar half begrepen wat er gebeurde. Ja. Nou werd je boeken al direct heel goed ontvangen. Daarna win je die prijs. Ja. Wat gebeurt er dan? <laughs> nou, je dan krijg je, je nog heel ik, veel allemaal je, mooie uh, je krijgt aanzien, van, van ja. lof en, en, en aanzien. Dat vond ik ook heel wonderlijk. Je hebt ineens een reputatie. Ik bedoel, voor, die, voor die tijd wist denk ik niemand, behalve wat collega's en vrienden, uh, wie ik was. En ineens zijn er allerlei mensen die ik niet ken, die mij wel kenden. Dus dat was grappig. En die reputatie, is. Je hebt ineens een reputatie. En die was helemaal positief. Want het enige wat mensen van je weten is dat je die prijs hebt gewonnen. Maar kreeg Bart van der Bom dan ook van mail meer dan voorheen. En briefjes en, en et cetera. <laughs> ja, Nou ja, ik hou, ik hou een blog bij over, over mijn boek en de reacties daarop. En, en daar krijg ik, uh, ja via die weg krijg ik wel vrij geregeld mails. Ik krijg, heb veel mails gekregen van lezers. Um, dus dat is allemaal heel erg leuk. Het heeft ook het maatschappelijk debat enorm aangewakkerd. Ik bedoel, nadat, na die prijs is er... Er uh, zijn allerlei mensen hierover gaan schrijven. Maar dan vooral om te vertellen dat ik echt heel erg ongelijk heb. Uh, dus, uh, ja, ja, dus, dus na het winnen van de prijs kwam ja, de kritiek los. Ja, ik denk, ja. Dat, dat, dus, ik denk ook dat dat dus met elkaar verband houdt. Dat op het moment dat je een beetje succesvol het maatschappelijk debat uh, uh, binnentrekt. Dat ook allerlei mensen zich geroepen voelen om tegengas uh, te bieden. Uh, dus dat heeft het afgelopen jaar een enorme hoop heisa uh, uh, opgeleverd. Uh, met pagina's vol ingezonde brieven in de krant en woedende stukken in de Groene Amsterdammer en ontzettend veel mails van mensen die wilden weten wat mijn grootouders eigenlijk deden tijdens de oorlog. <lacht> um, en, en dat was dus aan de ene kant wel heel interessant, want daardoor nou ja, heb je dus wel iets bereikt. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat boek is toch een beetje een onderwerp van gesprek geworden. Als het over dit onderwerp gaat... is dit een beetje het boek waartoe je je moet verhouden. Mm -hmm. En dat was precies wat ik wilde. Tegelijkertijd zodra je zo'n maatschappelijke discussie krijgt, zie je ook dat die meestal niet heel erg eh, langs de lijnen van ordelijke argumenten verloopt. Dus het wordt ook wel snel wel een, een, een hele, ja, het wordt natuurlijk ook wel snel een hele warrige schreeuwpartij. En dat is als wetenschapper is dat ook wel weer een beetje een wonderlijke eh, ervaring. Ik bedoel, dat is natuurlijk voor, voor politici en, en andere en, opiniemakers niks bijzonders. Maar ik moet daar wel steeds weer een beetje aan wennen. Aan wennen. Ja. En even heel down to earth. Um, de firma. Um, de vermen die jij zelf hebt, de vermen van de boom... ging die in de verkoop van het boek er ook enorm op vooruit? Nee, nee, dat valt reuze tegen. Nee, er zijn er uh, in totaal, ik geloof, 5.000 van verkocht. En, en mijn collega's op de universiteit zijn er heel jaloers op... maar zo iemand als Jan Brokker die naast mij zit... die lacht daarom, uh, denk ik, uh, ja. laat staan uh, andere... Uh, 5.000 is ook veel. Ja, vijfduizend ja, ja. ja. is ook veel, zegt ja. Jan. Nou, Goed, nou, dus nou, de prijs nou, helpt ook daarvoor. Ja. Nou zat jij vorig jaar, direct nadat je hem gewonnen had... zat je ook bij ons in de uitzending in de OVT... en toen vroegen we, Bart, wat ga je... Je hey, doen met die 20.000 euro dat wil ik graag weten. En dat wist je toen nog niet. Je zou het apart zetten bij de universiteit en onderzoek mee gaan doen. Ja, Is ja. dat onderzoek gestart? Uh, nee, dat, ik zit daar nog steeds over te denken. Ik ben zo, afge, zo, ik, ik ben zo afgeleid door al die, al, die, al die mensen die mij tegenspreken. En die ik alsmaar van repliek moet voorzien. Dat ik, maar ik ga nu echt bedenken wat ik ermee ga doen. Ja, dus we moet hij eigenlijk volgend jaar weer uitnodigen. Zegt Bart, weet je het nu eindelijk? Nou ja, toen ik, toen ik vorig jaar uh, de, de volgende ochtend uh, bij mijn kinderen binnenstapte. en met die enorme check die ik had gekregen. toen ja. sprong mijn dochter op en die riep: Krijg ik nu een iPad? Ah, okay. Maar dat is niet gebeurd. Nee, maar ah. doe Nou. Goed. Ja. Ja, nee, maar de, de, de gewoonte... Het is hard, he, Het vaderschap is hard. Een harde vader. Ja. Goed. Maar dat gaan we gewoon doen. De, de gewoonte om, de, net als bij zo'n festival om de winnaar van Vledia erbij aan tafel te hebben... dat gaan wij gewoon volhouden. houden. Ja, ja, ja, maar goed. Bart van der Boom, heel hartelijk bedankt. Want de man met de check die staat nu klaar. Die staat achter de katheder. Eh, het moment is aangebroken. Eh, waarop iedereen zit te wachten... We hebben de auteurs gehoord, we hebben de jury eh, ook al allerlei aanbevelingen gegeven. Maar de enige die we nog niet gehoord hebben is eigenlijk de voorzitter van die jury. Die staat nu klaar, goedemorgen Nout welling eh, voormalig bankdirecteur. Was u trouwens al een hartstochtelijk lezer van historische boeken? Ik hou van geschiedenis, ja. ja. ja. Heel erg. Nou, mag ik nog één, misschien wat on, on, onbehoorlijke vraag stellen? Hebt u gisteravond tv gekeken? Ja. ja. En eh, wat vond u van hoe Victor Lou het deed, de prooi? Want het gebeurt natuurlijk dus niet dagelijks zoiets, hè? Nee, ik, ik vond dat hij het leuk deed. Eén ding euh, deed hij, wat ik nooit gedaan heb. Maar dadelijk wel ga doen, dat zeg ik erbij. Uh, ik zou Rijkman Groening gefeliciteerd hebben met zijn benoeming. En mijn warme hand op de zijne hebben gelegd. En hebben gezegd, geluk gewenst. Zo werkten wij bij de Nederlandse Bank niet. Maar dat ga ik dadelijk wel doen. Maar dan ben ik wel benieuwd wat jullie dan wel deden bij de Nederlandse Bank. Kon er geen enkel aardig woordje af? Jawel, maar toch op een vrij neutrale uh, manier. Nogmaals, ik ga het dadelijk veel warmbloediger doen. Goed, we maken we doen. zorgen. La, laten, we, laten we de spanning dan niet nog langer ja. opvoeren. Uh, u heeft een verkorte versie van het juryrapport voor u liggen. En die uh, gaat, gaat u nu voorlezen en daarmee de winnaar ook bekendmaken. Ja. dit is de zevende keer dat deze prijs wordt, wordt uitgereikt. Uh, de Libris geschiedenisprijs, begroond in de Nederlandse taal geschreven historische boeken die, en ik denk dat dat van belang is... die een algemeen publiek aanspreken. We hebben bepaalde criteria, eh, originaliteit in ontwerp en in opzet. Moet leesbaar zijn, lijkt me een relevant criterium. En het moet stoelen op degelijk historisch onderzoek. En er is ook nog een, een bedrag aan, aan verbonden, 20.000 euro. Dat is een hoop geld. De jury stond voor een bijna onmogelijke opgave. Laat ik vooraf zeggen dat we dadelijk vier auteurs onrecht aan doen. Maar dat, dat zei dan zo. Uit de longlist van tien boeken heeft de jury... en eh, hartelijk dank aan Frans en aan Martin... want die hebben het meeste werk gedaan... heeft de jury er vijf gekozen voor de shortlist... Eh, die gepubliceerd is op 21 september. Eh, qua onderwerp en genre bestreken de geselecteerde boeken... een buitengewoon breed spectrum. Eh, ik loop de boeken snel langs. Daarmee zult u woorden horen die u al gehoord hebt... maar dat is kenmerkend uh, uiteraard voor de procedure ook geweest. Martin Bossenbroek heeft met de Boerenoorlog... een bijna, ik aanzien het te zeggen, bollig onderwerp uh, opgefrist... en een zeer le leesbaar en zeer boeiend boek geschreven voor de lezer van nu. En hij slaagt er um, ogenschijnlijk moeiteloos in... de lezer te verplaatsen naar en te betrekken bij een, een andere tijd. Jan Brokker geeft met de vergelding blijk van niet belast te zijn... en dat, dat scheen een hele mooie opmerking te zijn... Met, erfse, met Dorpse erfzonden. De vergelding is inderdaad geen kneuterugboek... maar geeft bij tijd en wijle een bijna onthutsend beeld... van oorlogsomstandigheden op, op microniveau. Rudolf van Gelder schreef naar het Heidsparadijs... Zijn boek leest als een tweede deel, met name als een avonturenroman. En uh, uh, het geeft ook een intrigerend inzicht in het Nederland van eind 17e eeuw... waar de religieuze tolerantie betrekkelijk beperkt was. Laat ik het maar zo voorzichtig formuleren. Els Kloek heeft een heel kloek geschreven, dat is duidelijk. Uh, die maakt uh, 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis... daarvan een uniek en monumentaal boek... Voor het eerst is een biografische verzameling... van vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis samengebracht. Frits van Oostrom biedt met wereld in woorden... tegelijkertijd een literatuuroverzicht en een nieuwe visie op de 14e eeuw. Uh, het is een rijk boek dat leest als een avonturentocht door de recente wetenschap, door de recente wetenschap van de laatste middeleeuwen. Het afgelopen jaar was weer een enorm mooi en een rijk jaar... gemeten naar de prestaties in de Nederlandse geschiedschrijving. Alle vijf genomineerden kwamen in aanmerking voor de prijs... maar uiteindelijk er is er altijd maar één die kan winnen. De jury heeft unaniem, en sommige betijden tenwijl misschien... met enige pijk pijn in de buik, dat kan wel wezen. Maar heeft beslist voor een boek met een originele opzet... dat er in slaagt een oud verhaal, nieuw leven in te blazen. Een boek dat uit munten is geschreven, daardoor een groot publiek kan trekken. En een boek dat ook nog eens een nieuw licht werpt... op de oude verwantschap in de Nederlandse geschiedenis. Dames en heren, de Libris uh, Geschiedenisprijs 2012. En nogmaals, we doen dus onrecht aan vier andere auteurs. Maar die Libris uh, uh, Geschiedenisprijs 2012... wordt toegekend aan de Boerenoorlog van Yay! Martin van ik mag ik, de auteur, mag ik de auteur uitnodigen... om wat slijk der van me over te nemen? De, ja, ja, de, ja. ja ik goed zo ja. moet ik even... ik ik ja. um, ik, um, ja. ik, um, ja. ik ik voel <lacht> me ja ik, we, we staan hier dicht bij artus en dat is daar buitengewoon gewoon toepasselijk want ik voel me als de giraf uit Dikkertje Tamp. jongen <lacht> jongen jongen jonge, ik sta paf. mag ik het daarbij laten nee, <lacht> nee. ja ja, ja. ja. ja uh, maar Martin krijgt nu een uh, dikke bos bloemen en een uh, cheque van 20.000 oh, 20. euro. Martin uh, staat even klaar voor de camera. De, de, of de camera voor de, ja, de fotocamera, Voor de fotograaf. Ja, maar kom nog even aan tafel zitten. Ja. Als dat iedereen klaar is met wat moet gebeuren, dan, uh, dan aan tafel. Uh, Martin, uh, ik voel me net als uh, dikke Dap. Ik sta paf. Het <lacht> uh, uh, lijkt me inderdaad een tekst waar niets meer aan toe te voegen is. Maar uh, toch maar even om je wat op gang te brengen, een hele obligate vraag. Ja. Had je het zien aankomen? Nou, ik, ik, ik, ik kan enigszins acteren, maar dit, dit had ik niet kunnen, uh, kunnen uh, oefenen. Dus nee, ik ben echt heel erg verrast. Ja. Ja. En, en we, we hoorden net Bart van der Boom zeggen dat hij nog steeds niet weet wat hij met die 20.000 gaat doen. Heb ja. jij daar van tevoren over nagedacht wat ja. jij daarmee zou gaan doen? Ja, ik vrees ja. dat ik twee iPads kwijt ben, <lacht> <lacht> uh, misschien wel drie. <lacht> <lacht> en uh, ja, poeh, ik, ik heb gekscherend al gezegd: van, ik ben drie keer in Zuid-Afrika geweest, maar steeds werkbezoek en ik geloof dat ik dat ik vrouw en zonen uh, wel uh, mee moet nemen maar dan om, om te laten zien wat voor een intrigerend land dat is je gaat er gewoon van op vakantie uh, ja, zo zou je platvloers kunnen uitdrukken, ja. ja, ja. Dus geen, geen edele uh, wetenschappelijke investeringen, et cetera? Nou, ik, zoals gezegd, hieruit blijkt dat ik niet op voorbereid was. Ja. Ja. Dus nou. heb ik... ben, ben, ben, ben je trouwens al met een, met een nieuw boek bezig? Ben je bezig met iets wat in het verlengde hiervan In een pril stadium, ja. ja. In een pril stadium. in de aankondigingen van de uitgeverijen staat... Ik ben toch niet helemaal gek, er staat toch aangekondigd... dat de heer Bossenbroek met een boek komt over links en de jaren 60 en de Koude Oorlog. En dat soort dingen. Je, er komt in de loop van volgend jaar een, een boek uit. Uh, uh, Fout in de Koude Oorlog. Ja. Juist. juist. Ja. En, en, en die geschiedenis van de boeren. Want dit is nou de Boerenoorlog. Maar ben je ja, van plan daar verder nog iets mee te gaan doen? En meer richting nu? Het is toch een soort iets wat onderbelicht stukje uit onze koloniale geschiedenis. Uh, ik heb nog geen plan. Ik, ik, ik denk nooit verder dan twee boeken vooruit. Uh, Fout in de Koude Oorlog is de eerste. En daarna komt er weer iets over Indië. En, en daarna weet ik nog niet. Nee. Ja. Ik denk dat we de andere mensen aan tafel... Uh, ja, moeten we jullie nou condoleren of gewoon zeggen... Er kan er maar één winnen, zo, uh, zoiets. Frits van Oostrom. Maar jij bent de meest ervaren prijswinnaar of niet-winnaar. Ja, en, en ook niet-winnaar, hoor. Ja, daarom. Dus valt het mee? Ja, hoor, dat valt alles iets mee. Ja, ja, ja. Ja. En geldt dat ook voor de anderen aan tafel? Of moeten we even naar buiten stiekem een sigaretje roken... en het even in je eentje verwerken? Nee, hoor. Zeer gegund, Martin. Laten we dat nou eens zeggen. Dank je wel, Frits. Ja. Ja. Goed. Nou. Ja, wat valt er verder nog toe te voegen? Het was een mooie ochtend. Ik, ik ben benieuwd uh, of de uitgever zal plannen hebben om... Uh, ja, ja Frits, Frits van der Meij. Kom er even bij. Frits van mij is de uitgever van Martin Bossenbroek. Uh, uh, Frits, even heel kort. Ja, feliciteer Martin even. En kom dan even aan de microfoon, want dat jij hem feliciteert is prachtig natuurlijk. Um, maar ja, komt er nu meteen een, een, een nieuwe druk en een, een, een, publieks, een nieuwe publieksuitgave bij? Of hoe de, de, niet de nieuwe dat? druk die is geloof ik maandag weer in de winkels. Dus we hadden er al zo'n klein beetje op gerekeld. We krijgen natuurlijk ook nog de Aco Literatuurprijs. Dus ja, we hadden zeker al voor gezorgd dat er ja. meer boeken waren. Goed. Aan, aan, aan, aan de andere kant, we hebben van Bart gehoord dat je daar nou ook weer niet al te erg goed gekregen. Uh, ja, we besluiten hiermee deze feestelijke uitzending uh, in de smet in Amsterdam. Kijk later vanmiddag naar Kunststof, want uh, in Kunststof TV. Daarin komt Marten Bossenbroek ook nog uitvoerig aan het woord. Uh, en uh, op onze website is alles terug te horen, ook te zien en uh, te lezen. Onder meer het volledige juryrapport. Er zijn ook gefilmde portretten te zien van alle genomineerden. Uh, op www.geschiedenis24.nl En uh, straks op het Radio 1 Journaal. De perstribune van Max voor de uh, geschiedenisliefhebbers vanavond op de televisie. De 500ste aflevering van onze uh, uh, collega's van andere tijden. Wij zijn er volgende week weer nog een heel prettige zondag. Daarmee, de luisteraars.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 Het verscheen in vertaling bij Van Oorschot. Samuel Butler, de weg van alle vlees. Nu in de boekhandel. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen, naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl slash paren. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk, zoals... Robert Nienhuis van Noordlees. Wie had dat gedacht? Van twee man in een pand naar een landelijke voor het zakelijk...